12 uur. Marnix Zampersen met het NOS Journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft per ongeluk de persoonsgegevens van honderden slachtoffers van mensenhandel online gezet. Dat meldde NRC in het radioprogramma Argos. Het gaat om namen, geboortedata, telefoonnummers en kentekens. Opsporingsbronnen zeggen dat het lek strafrechtelijke onderzoeken kan belemmeren. De gegevens kwamen online nadat Argos via de wet openbaarheid van bestuur... informatie over Nigeriaanse asielzoekers had opgevraagd. De gevoelige informatie was daarbij gevoegd. Het COA zegt tegen NRC dat het nooit had mogen gebeuren. Een groep van tussen de 100 en 150 jongeren heeft zich in Helmond op straat misdragen. Volgens de politie werden er stenen gegooid en is er vuurwerk afgestoken. De ME heeft charges uitgevoerd, twee mensen zijn aangehouden. Volgens Omroep Brabant had de onrust te maken met een illegale bokswedstrijd in de stad... die via sociale media was aangekondigd. Jumbo ziet af van de koop van HEMA. Dat bevestigt de supermarktketen na een bericht van de Telegraaf. De naam van Jumbo ging rond als mogelijke nieuwe eigenaar van de HEMA. Sinds eind vorig jaar werken de twee samen. De hoop was dat de samenwerking de schuldenlast van HEMA kon verkleinen... Vorige week kwam HEMA in handen van schuldeisers... ...na een akkoord waarmee een groot deel van de schuld omgezet werd in aandelen. De totale schuld daalde daarmee van 750 naar 300 miljoen euro. De Europese Unie wil ook na 1 juli bezoekers uit de VS weren. Dat schrijft de New York Times op basis van voorstellen die in Brussel op tafel liggen. Amerika heeft in de ogen van de EU door corona-uitbraak nog niet genoeg onder controle... Sinds half maart worden niet-EU-burgers, onder wie Amerikanen, geweerd bij de Europese grenzen. De maatregel geldt in ieder geval tot eind deze maand. Het weer. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag kan het in het midden- en zuiden 31 graden worden. Danks de noordkust wordt het 25 tot 28 graden. Ook donderdag zomers. Vrijdag begint zonnig en warm. Maar tegen de avond neemt de kans op onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal.